Goedemiddag uh, middag allemaal. Er was een applaus voor God volgens mij, maar ook een applaus voor de band. Ik uh, vind het altijd bijzonder dat er, uh, en eigenlijk niet alleen voor de band, maar ook voor de biemeraar en voor de cateraars en voor de mensen die hier uh, allemaal zijn. We hebben zomer, uh, zomervakantie in Nederland, maar uh, er zijn uh, bij Oase altijd mensen die doorgaan en die uh, willen dienen en dus willen zijn, zodat we een dienst hebben elke zomer, zondag weer. En uh, nah, die verdienen uh, zeker een applaus. Dus uh, welkom allemaal. Zoals al gezegd gaan we het vandaag hebben over... ...Jezus is de goede herder. En dat is omdat we een serie doen over Jezus is. En we gaan allerlei uh, eigenschappen van Jezus bij langs En allerlei karaktertrekken van Jezus. En um, Jezus is als het ware een diamant... Als je een diamant uh, bekijkt, en je bekijkt het vanuit verschillende kanten, dan uh, zie je elke keer weer wat anders. De ene keer zie je een donkere kant, de andere keer een lichte kant. De ene keer een grote -fink, hoe noem je dat? Flikkering. en de andere kant uh, is het misschien wat doffer. Uh, maar je ziet altijd weer iets bijzonders. En zo is het ook met Jezus. Uh, als je naar Jezus kijkt, dan zie je altijd iets bijzonders en je ontdekt altijd iets nieuws. En uh, dat willen we deze zomer doen. We willen deze zomer... Uh, misschien voor de eerste keer. Of misschien opnieuw. Ontdekken wie Jezus is. En wie Jezus voor jou wil zijn. En uh, vandaar dat het goed is dat je hier bent. Welkom allemaal. Um, of je hier nou elke zondag komt. Of dat je uh, misschien voor de eerste of de tweede of de derde keer bent. Je bent van harte welkom. En we hopen dat je uh, iets zult ontdekken van wie Jezus is. En wie Jezus wil zijn voor jou. Want uh, dat is ons verlangen hier bij Oase. Dat je... Uh, meer ontdekt van Jezus. En vandaag gaat het dus over Jezus is de goede herder. Um, ik weet niet of de plaatjes uh, altijd goed zichtbaar zijn, maar um, nou, hij is redelijk te zien. Um, ik heb een uh, plaatje opgehangen, uh, op, uh, neergezet van uh, een herder en schapen. Ivo die sprak er al over. Um, wij hebben uh, als gezin, uh, waren wij in juni al een weekje op vakantie. En toen uh, kwamen wij uh, deze... Uh, groep schapen met de herder tegen. Het was vlak bij Apeldoorn op de Veluwe. En uh, er was een schaapsgeerdersfeest. En uh, nou, daar kom ik zo meteen wel even op terug. Maar er was een grote groep schapen. En daar kon je heen en daar kon je bekijken... Uh, nou ja, wat er gebeurt op een schaapsgeerdersfeest. Dus. Dat uh, komt straks nog even terug. Um, maar in de Bijbel... als je de Bijbel leest... kom je op verschillende plekken in de Bijbel tegen dat... God uh, spreekt tot ons mensen en dat hij ons vergelijkt met schapen en dat God zichzelf vergelijkt als een herder. En dat gebeurt niet alleen in het Nieuwe Testament bij Jezus, maar dat gebeurde ook al eerder in de Bijbel. In het begin van de Bijbel en ook in het boek Psalmen. In Psalm 23 begint het bijvoorbeeld al en uh, daarna in het Nieuwe Testament komt Jezus daarop terug... En ik zie een aantal kinderen. En het lijkt mij wel leuk als er een aantal kinderen willen zijn die de, de Bijbel willen lezen vandaag met ons. Wie zou er vandaag iets willen lezen uit de Bijbel? Ik zie daar een vinger en daar een vinger. Zie ik nog meer kinderen. Wie wil er graag wat lezen? Kijk daar. Kom maar naar voren. Kom maar. Zijn er nog meer kinderen die wat willen lezen? Kom maar Esther. Wil jij wat lezen of niet? Nee? Liever niet? Nou. We gaan... We gaan gewoon beginnen bij Psalm 23. Um, als je geen Bijbel hebt en je wil meelezen, er liggen Bijbels op de tafel daar. En Marianne deelt ze nu uit. Wil jij beginnen? Mag jij zo meteen? Mag jij lezen Psalm 23. Psalm 23 is een Psalm van David. David is zelf ook een herder geweest. En die was op pad met schapen. En. Ja, je mag in de microfoon praten. Zeker. En David was zelf ook een herder geweest. En hij schrijft, beschrijft continu over zijn, uh, in de psalmen over zijn relatie met God. Alles wat hij meemaakt, de Mooie dingen, maar ook de moeilijke dingen uit zijn leven. En als je het hebt over een herder met een schapen, en dat zul je zien als we zo meteen de Bijbel lezen, maar ook als we zo meteen er verder over nadenken, komen alle aspecten uit het leven komen terug dit verhaal, het verhaal van de goede herder. Dus of je hier nou zit en het gaat super goed met je leven, dan herken je jezelf in dit verhaal. Maar als je hier zit en je bent aan het struggelen in het leven en je hebt problemen en je weet misschien niet hoe het verder moet en, en je hebt vragen en je hebt twijfels, dan herken je jezelf ook in dit verhaal. Dus luister goed naar Psalm 23. De Heer is mijn herder, Hij ontbreekt niets. Hij doet mijn neerlingen neerleggen in graselige tijden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkeert, kwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van gerechtigheid. Omwille van zijn naam, al ging ik ook door een dag vol schaduw van de dood. Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent, mij... U bent met mij uw stok en uw staf. De... Die vertroosten mij, u maakt voor mij de tafel gereed. Door de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mij hoofd met olie, mijn beker vloeis over. Ja, goedheid en. Goed, zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de heren blijven. Tot. ...in lengte van dagen. Dat was David... ...in psalm 23. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En Jezus... ...in het Nieuwe Testament... ...gaat daarmee verder. En hij gaat eigenlijk een beetje vanuit die psalm... ...twee andere accenten leggen. En hij doet dat eerst in Lukas 15 even kijken of hij het doet. Wat gebeurt er daar? Waarin Jezus een verhaal vertelt over een schaap dat weg is. Mag jij lezen? Dat is hier. Zal ik hem vasthouden? Mag jij goed in de microfoon praten? Alle tornades en de zaaldaars nu kwamen bij hem om hem te horen en verzien en de geleden woorden onder elkaar. En zeiden: Deze van ons de zondaars zon zon en eet met hun. En hij sprak deze gelijkenis tot hun. En zei: Welke mens onder u die honderd schapen is, en er een van verlies vandaan, niet de negen. 90 in Delfstijl. Hij uh, gaat alles over Johan en totdat hij het vindt. En als hij het gevonden heeft, legt hij het voldoende leidschap op zijn schouders. En als hij thuis komt, komt hij zijn vrienden en bij bijeen. En hij zegt, Wees blij met mij, want ik heb mijn schaaf gevonden, dat verloren was. Ik zeg u dat er even zo blijft of zo zijn in de hemel, over een schaaf die zijn verkeert, meer dan over negentig rechtvaardige die. De ...de verdiening... die nodig hebben. Goed zo. Prachtig gedaan. Dankjewel. Mag jij gaan zitten. Dankjewel. Heel goed gedaan. En dan... ...gaat Jezus nog door... ...en dan gaat hij in Johannes 10... ...nog een derde aspect vertellen... ...van wat het betekent om de goede herder te zijn. En we gaan dat ook lezen. En... Ik heb hier ook nog weer twee prachtige kinderen die dat mogen doen. Ga jij al een beetje lezen? Ja? Mag jij beginnen hier bij het begin? Is het een beetje moeilijk misschien? Ja. Hem zo vasthouden. houden? Mag je hier beginnen bij 10. Bij Ga dat lukken? Probeer maar. Ja, lees maar. Voorwaar, voorwaar zeg ik u. Wie de schaapkooi niet door de deur binnengaat, maar van edels naar binnen klimt, die is de dief en de rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open, en voor de schapen horen zijn stem, en hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gedreven heeft, gaat hij voor hen uit en de schapen volgen hem. Omdat zij zijn stem kennen, maar een vreemde zullen zij beslist niet volgen. Maar zij zullen van hem wegvluchten, omdat ze zijn stem vreemd, vreemde niet kennen. Deze Gelijkenis sprak Jezus tot hen, maar zij, maar zij begrepen niet wat datgene wat, wat tot hen sprak. Betekende, Jezus zei opnieuw tegen hen, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deurwaar, voorwaar, zegt de deur voorwaar. Voor voor de schapen. Kom maar. Dank je wel. Prachtig gedaan. Drie verhalen... uit de Bijbel... die eigenlijk allemaal... Ons leven, uh, over ons leven gaan. Jezus... die zegt... ik ben de deur. Je mag via de deur bij mij komen. Jezus die ook zegt... ik ben... De goede herder die op zoek gaat naar het ene schaap dat verloren is. En in psalm 33, 23, waarin, Jezus zegt, of waarin God zegt, ik ben de goede herder. En als je in hem gelooft, ontbreekt jou niets. Mij ontbreekt niets. En wat ik wil doen, is ik wil eigenlijk een aantal lessen trekken uit psalm 23. En als we dat gedaan hebben, de brug maken naar de woorden van Jezus in het Nieuwe Testament... En zien hoe die in de praktijk voor ons werken vandaag. Dus er zijn een aantal lessen die we kunnen leren uit Psalm 23. Die betrekking hebben en die Jezus eigenlijk praktisch maakt in het Nieuwe Testament. Dus daar willen we mee beginnen. In Psalm 23 begint het al in vers 1. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Wat een ongelofelijk statement is dat, om mee te beginnen. Mij ontbreekt niets. Nou, ik weet niet hoe het met jou is. Maar heel vaak ervaar ik dat niet. Heel vaak merk ik. En ook met de mensen met wie ik praat om mij heen. Dat we ons zorgen maken. Dat we vragen hebben. Dat we twijfels hebben. Dat we niet goed weten hoe het zit. Dat we denken, hé, hey, waarom gebeurt dit? Waarom gebeurt dat? Maar Jezus zegt... Als je Jezus vertrouwt als de Goede Herder, ontbreekt jou niets. Je hoeft geen angst te hebben. Je hoeft geen zorgen te hebben. Want als, Jezus, als je Jezus kent, krijg je vrede in je hart. En dan gaat het verder met vers 4. Eigenlijk staat er nog veel meer, maar ik ga er een paar lessen uithalen. Want In vers 4 staat, even bijpakken... Uh, Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent bij mij. Uw stok en uw staf beschermen mij. Deze psalm beschrijft alle aspecten van ons leven. Ik denk dat we het allemaal wel kennen: dat we momenten hebben in ons leven dat het geen rozengeur en maneschijn is, dat dingen niet gaan zoals wij willen, dat we vragen hebben. En ik weet dat er hier mensen in de zaal zitten die vragen hebben. Misschien over hun toekomst. Of ze mogen blijven in dit land. Dat er mensen zijn die vragen hebben over hun werk. Heb ik nog wel werk binnenkort? En zo ja, wat voor werk? Hoe zit het met mijn uitkering? Waar moet ik wonen? Hoe zit het met mijn woonruimte? Of mensen met gezondheidsvragen... Mensen die ziekte hebben. Of mensen die in hun omgeving mensen hebben die ziekte hebben. Ik heb het zelf in het afgelopen half jaar ervaren. Ik kreeg een nieuwe baan. Ik, dacht, ik ging op een andere plek werken. En het bleek daar niet zo te zijn zoals de plek waar ik eerst zat. En er kwam zo ontzettend veel op mij af. Ik dacht, hoe moet ik dit allemaal handelen? En ik was daar net, nog niet eens een maand. Toen kreeg ik een telefoontje van mijn moeder. Dat mijn moeder ernstig ziek was. En dat ze kanker had. En een paar weken later. Mijn moeder was net onder behandeling. Kreeg ik een telefoontje. Van mijn broer. Dat hij een auto ongeluk had gehad. En je denkt op een gegeven moment. Hoe kan ik dit allemaal nog handelen. Soms denk je. Ik ga door een dal. Een dal van de schaduw van de dood. Het, gaat, het, wordt wel, het komt wel heel dichtbij allemaal. Alles wat ellendig is. Maar de mooie belofte. Als er. Schaduw is, betekent ook dat er ook zon is. Alleen vaak als we in de schaduw staan, is de zon achter ons. En Wat wij mogen leren, is dat als er zoveel ellende op ons afkomt, dat we ons mogen omdraaien naar Jezus. Jezus is het licht van de wereld. Dat betekent dat we ons moeten omdraaien naar Jezus. Jezus is bij ons, elk moment van de dag. Alleen soms zien wij hem niet. Soms ervaren we hem niet. Soms omdat we zelf met onze rug naar hem toe staan. Maar er is altijd schaduw. En dat is een belofte dat als er schaduw is, dat Jezus ook bij je is. En het is een aanmoediging om ons om te draaien. Om naar hem toe te gaan. En dan gaat het verder in vers 5. God belooft niet alleen dat hij bij ons is. God belooft dat hij een maaltijd voor ons bereidt. En een maaltijd in, het, in de Bijbel is altijd een ultiem moment van, van, van gemeenschap dat God met ons wil hebben. In openbaring zegt Jezus, ik zie, ik klop op de deur van je hart en ik nodig je uit om de deur open te doen. En als je de deur open doet, kom ik bij je binnen en we zullen een maaltijd houden. Jij met mij en ik met hem. Dus Jezus wil een maaltijd houden. En die belofte staat hier al in Psalm 23. Jezus wil maaltijd met jou hebben. En hij doet dat voor de ogen van je vijanden. En wat, wat staat er op een menu? Wat is het menu van die maaltijd? Dat zijn de beloften van de Bijbel. Als je de Bijbel doorleest, zie je de ene belofte naar de andere. De belofte dat God bij je is. Dat God trouw is. God voor je zal zorgen. Dat God zijn koninkrijk wil brengen door jou heen. Dat Hij je wil gebruiken als een instrument. Ook als het moeilijk is, juist als het moeilijk is, mag je het licht van Jezus laten schijnen. En als je Jezus uitnodigt, dan komt de Heilige Geest. En de Heilige Geest voert je als het ware. En die brengt die belofte elke keer weer naar je toe. En wil je elke keer weer die belofte geven. Dan mag je uitputten. En dan mag je om vragen. Zeggen Jezus, ik snap het even niet meer. En dan komt de Heilige Geest. En die geeft je een nieuwe belofte van Zijn goedheid. En dan is het nog niet klaar, want in vers 6 staat, zo op 23, vers 6. Ja, goedheid en goede tierheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van de Heer verblijven tot de lengte van dagen. Dat betekent. Dat God belooft dat jij het eeuwige leven met God, dat hij nu al begonnen is. Op het moment dat jij Jezus kent, op het moment dat jij een relatie met Jezus hebt, begint het eeuwige leven met God. Dat betekent dat jij door zult leven. Ook al gaat jouw aardse lichaam misschien kapot, ook al sterf jij op een bepaald moment, jij zult altijd doorleven bij God. Je mag nu al als het ware in de hemel zijn. Gods koninkrijk breekt nu al door in jouw leven. Dat is een prachtige belofte van God. Gods koninkrijk komt. En Gods koninkrijk is nu al zichtbaar in jouw leven. Je mag koninklijk leven. En uiteindelijk zullen wij naar een plek gaan. Waar we zullen leven zonder pijn. En zonder strijd. En zonder moeite. En zonder zorgen. En zonder vragen. Maar zelfs nu. Als je in het midden van de moeilijkheden zit, zal God zijn koninklijk leven al in jouw hart leggen. En mag je bij hem zijn. Nou, hoe werkt dat in de praktijk? Hoe, gaat dat, hoe, hoe werkt dat zich uit? Het begint bij het verhaal van Jezus, waarin hij zegt, er zijn honderd schapen. Maar er is eentje weg. En Jezus zegt, ik ga op zoek naar het ene schaap. En op een bepaald moment in ons leven voelen we ons allemaal dat verloren schaap. We hebben allemaal momenten in ons leven dat we twijfels hebben of vragen hebben. Dat we op zoek zijn. Dat we niet weten wat de toekomst ons gaat brengen. Dat we ook vragen hebben over God. Hoe zit dat nou met God in mijn leven? Ik snap het niet helemaal En dat we zeggen Nou misschien Misschien ga ik door de woestijn Deze man Die loopt door deze herde Die loopt door de woestijn En ik denk dat we ons allemaal soms wel eens in de woestijn voelen Want we denken van waar is God Het is droog in mijn leven Het is droog in mijn hart Ik ervaar de vrede van God niet de belofte van God is dat Hij op zoek gaat naar jou en zo vaak proberen we het om te draaien dan gaan wij heel hard op zoek naar God en we gaan heel hard werken om proberen die vrede weer terug te krijgen en daar doen we ons best voor en we gaan lezen en we gaan, we gaan misschien wat diensten bezoeken en we gaan misschien met mensen in gesprek en dat is allemaal prima en dat moet je ook doen maar God zegt, ik ben op zoek naar jou ik ga jou zoeken En wat een vreugde op het moment dat Jezus jou vindt. Wat een vreugde. Dus als je hier zit en je hebt vragen. Als je hier zit en je hebt twijfels. Als je hier zit en je hebt het gevoel dat je in de woestijn bent. En dat je droog bent. Gefeliciteerd. Want je bent hier op de goede plek. Want Jezus is hier en Hij is op zoek naar jou. Hij wil jou vandaag ontmoeten in je droogte, in je gebrokenheid, in je vragen, in je twijfels. En Jezus komt en ontmoet jou. En als hij jou dan gevonden heeft, ik weet niet of je het goed kan zien op het plaatje, dan nodigt hij je uit, uit om binnen te komen in de schaapskooi. De eerste foto die ik liet zien van de groep schapen met de herder, die liepen in een keurige, grazige weide, omdat wij in Nederland groen gras hebben. En omdat we in Nederland een prachtig klimaat hebben, waarin wegen is en waarin de zon schijnt en waarin het gras goed onderhouden wordt. Maar in het Midden-Oosten, waar Jezus leefde, zeker in die tijd van Jezus, was er enorm veel droogte in het land en de schapen liepen voor een groot deel door bergen en door dalen waar het droog was. En ze liepen over de rotsen en over de stenen. En dat was niet zo gemakkelijk. En als ze dan moesten slapen, moesten ze teruggaan naar hun schaapskooi. En een schaapskooi nu is een mooi houten gebouw wat groot is en waar de schapen een eigen plekje hebben waar ze naartoe konden gaan. Maar in de tijd van Jezus was een schaapskooi niet veel meer dan een... Uh, paar muurtjes die gebouwd werden, ongeveer een meter, anderhalve meter hoog, met een klein, uh, kleine ruimte daarin opengelaten, en als Jezus zegt hij is de deur, wat hij bedoelde is dat de schaapherder vroeger in de deur ging slapen, zodat er geen enkel schaap uit kon, maar er ook niemand in kon komen, zodat het schapen veilig waren, dus, dus de herder lag in de deur. Zoals dus Jezus zegt ik ben de deur, is dat ook letterlijk de deur en als de schapen dan eruit gingen ochtends, hij nou, ging ze tellen hij zegt, ik ging ze tellen en ik miste een schaapje, zei Jezus dan moesten de schapen door de benen van de schaapherder lopen en dan kon hij ze ook allemaal tellen en dan ging ze tellen 1, 2, 3, en hij kende ze allemaal, en de schapen hoorden zijn stem, en ze kenden hem en Jezus die nodigt je uit op het moment dat hij jou gevonden heeft om binnen te gaan, door de deur ...om een schaap te worden. En dat klinkt heel erg mooi... ...maar eigenlijk... ...is dat misschien wel een van de moeilijkste dingen om te doen. Jezus staat daar... ...en hij zegt, kom, kom bij mij... ...je mag mijn schaap zijn... ...en ik geef je van mijn overvloed. Je mag eten van mijn tafel... ...de vijanden zullen het zien... ...je komt niks tekort... Je zult voor eeuwig bij mij wonen. Gods koninkrijk zal nu al zichtbaar worden in je leven. Kom door de deur naar binnen. En tegelijkertijd is dat een van de moeilijkste dingen om te doen. Ton zei het net ook al: een schaap is eigenlijk een heel koppig dier. En een schaap, ik weet niet of je het beetje kunt zien op het plaatje, ja, je ziet dat we een restyling nodig hebben en wat beter licht. maar dit is een, schaap, uh, een schaapscheerder, ik zei hem dan op een schaapscheerdersfeest waren, met een schaap voor zich en hij is het schaap aan het uh, scheren, hij is de vacht van de schaap er aan het, het afhand halen. Op het moment dat wij door de deur naar binnen gaan en ons leven aan Jezus willen overgeven, zal Jezus worden als die schaap, schaapscheerder. En hij zal aan de slag gaan met ons leven. En wij hebben allemaal een jas aan. En misschien niet één jas, maar wij doen meerdere jassen aan. Want wij willen een jas hebben van een mooi huis waarin we wonen. En we willen nog een jas eroverheen hebben van een goede baan. En het liefst ook nog een jas met een goed pensioen. En een jas met goede relaties die we hebben met mensen om ons heen. En uh, we willen wel zeker weten dat alles goed gaat, dus het liefst hebben we nog een goede bankrekening, nog een jasje erbij aan. En daarnaast hebben we niet alleen vijf jassen inmiddels aangetrokken, maar we hebben ook nog een rugzak op onze rug. En in die rugzak zit van alles wat we meemaken in ons leven. En vaak zijn dat de lastige dingen die we in onze rugzak laten zitten en die we meenemen op, op, op pad. Dingen waarin we teleurgesteld zijn. Verdriet in ons leven. Ziekte die we meemaken. Vrienden die ons teleurgesteld hebben. Eenzaamheid. We stoppen het allemaal in onze rugzak en we gaan op pad. En dan zegt Jezus, ik ben de goede herder. Maar ik ga je wel scheren. Dat betekent dat je je moet overgeven aan hem. En dat je al die jasjes die je aangetrokken hebt... Die rugzak die je op je rug hebt, die stenen die er in die rugzak zitten, dat we die eruit moeten halen, en mogen opengeven. En op het moment, dat, schaaps, dat schaapscheerdersfeest zag je dat ook, op het moment dat een schaap zijn jas kwijt is, dan moet hij even wennen. Dan loopt hij even rond en dan is hij even een beetje, een beetje van slag. En zo is het ook vaak met ons. Op het moment dat we Jezus ontmoeten en ons leven verandert, dan moet je eigenlijk als het ware opnieuw leren lopen door het leven, op een andere manier kijken je krijgt een nieuwe bril van God en je kijkt anders naar de dingen die er gebeuren en pas dan op het moment dat we met Jezus lopen ontdekken we wat een geweldig feest dat is om Jezus te kennen en om met hem samen door het leven te gaan maar dan moeten we ons wel laten scheren en we moeten onze jas uitdoen en dat is niet makkelijk maar God nodig je doel daartoe uit. En ik heb hetzelfde plaatje er weer op gezet. Omdat Jezus in het Bijbelverhaal ook zegt dat er dieven zijn. Die komen. En die willen ook binnenkomen. En die willen ook die schaapskooi binnengaan en met die kudde er vandoor gaan. En Jezus zegt, luister niet naar de stem van de dief. Want de dief komt om te stelen en te vermoorden en om, en om kapot te maken. Maar het is zo makkelijk in ons leven, zeker als je net je jas hebt uitgedaan, om nog te luisteren naar de stem die zegt, je moet die jas gewoon weer lekker aandoen. Het vriest buiten. Je gaat er niet zonder jas buiten lopen als het vriest? Je bent gek. En zo probeert de duivel telkens weer woorden in onze gedachten te leggen. Telkens weer tot ons te zeggen: Doe het nou niet. Ga nou niet leven vanuit de overvloed van Jezus. Want het is niet waar. En wij moeten leren opnieuw en opnieuw om steeds weer de stem van Jezus te gaan verstaan. En om niet te luisteren naar de stem van de dief die komt om te stelen, en om ons kapot te maken de dief wil niks liever dan ons die rugzak teruggeven en niet alleen die stenen erin te laten maar er ook nog een paar steentjes bij te doen en ons niet met vier jassen rond te laten lopen maar ons met acht jassen te laten rondlopen en Jezus zegt doe het niet dus doe je best om de stem van Jezus steeds beter te leren verstaan en wat er dan gebeurt is zoiets geweldigs Dan word je zo blij en zo vrolijk dat je wil dat anderen dat ook gaan doen. En het mooie is, Jezus' kudde heeft alle ruimte. Er is genoeg ruimte voor mensen om erbij te komen. We willen veel meer schaapjes. Dat is wat wij ook willen als oase. Dat is waarom wij zijn als oase. Wij willen een kerk zijn waarin mensen zo enthousiast zijn over God en over Jezus... Dat ze mensen uitnodigen om erbij te komen. Kom erbij. En dan begint het weer van vooraf aan. Want als mensen hier binnenkomen door de deur. Ontdekken ze. Dat het Jezus zelf is die hun roept. Jezus is al op zoek naar mensen. Wij mogen mensen uitnodigen. Maar Jezus is het die de mensen trekt. En mensen op zoek is. En Jezus gaat door Nieuw-West heen. En die weet wie hier wonen. En Jezus weet wie hier zijn in Nieuw-West. Jezus weet welke mensen gebroken zijn. En welke mensen op zoek zijn naar zingeving. En dat is de belofte. En wij mogen onze rol daarin spelen. Wij mogen als schaapje een ander schaapje erbij uitnodigen. Maar het is Jezus zelf die de mensen hier naartoe trekt. En naar zichzelf toetrekt. En wij mogen een onderdeel zijn als oase van het prachtige Koninkrijk van God om mensen te vertellen over over de geweldige goedheid van God. En als mensen dan die deur hier binnenlopen en hier zijn. dan hoop ik en dan bid ik en dan verlang ik ernaar. dat ze de woorden van Psalm 23, vers 1, echt tot zich mogen nemen: De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. En misschien wel aan de buitenkant, maar niet van de binnenkant. Mij ontbreekt niets. Dat is mijn verlangen. En dat is verlangen van oase. En dat is waar we het komend seizoen ook weer mee aan de slag gaan. Is dat we met elkaar mensen mogen dienen. En mogen ontdekken waar is God bezig. Wie is Jezus al aan het roepen? Wie is Jezus al aan het uitnodigen? En die mensen mogen dan komen. En mogen bij de kudde horen. Zodat deze stoelen allemaal vol zullen zijn. En mensen mogen ontdekken wat een geweldige tafel van overvloed hier staat tafel met de belofte van God, die hij voelt aan de mensen die hier zitten. We gaan een lied luisteren, als afsluiting. Het is een oud lied, komt uit de jaren 80, maar het is een lied dat voor mij persoonlijk ook veel betekent. Hij is van Keith Green. Keith Green was de eerste zanger die ik ontdekte, christelijke zanger, die ik ontdekte toen ik zelf christen werd. En, um, ik probeer elk jaar zijn boek te lezen, hij is helaas overleden, en, uh, maar het is een hele bijzondere man en hij heeft veel invloed op mijn leven gehad en uh, hij beschrijft uh, wie de Heer is als een herder. En ik hoop dat, ondanks dat het misschien een beetje het oud lied is, dat het heel erg